Goedenavond, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Hugo de Jonge zegt sorry tegen de Tweede Kamer. Hij heeft, vindt hij zelf ook, te weinig info gegeven over de mondkapjesdeal. Ik heb zelf daarmee onvoldoende toegezien op de volledigheid van de informatievoorstrekking aan de Kamer. En dat betreur ik. En mijn betrokkenheid is daardoor niet goed toegelicht geweest... En daarvoor wil ik mijn oprechte excuses maken aan de Tweede Kamer. Al de hele dag is er een debat over appjes en mails tussen Hugo de Jonge en Siewert van Lienden. Met die mondkapjesdeal werd Siewerts steenrijk terwijl hij zich voordeed als een goed zak. Er loopt nog een onderzoek over hoe het zover kon komen met die mondkapjes. De oppositie noemt de hele gang van zaken slecht voor de democratie. Waarschijnlijk heeft het geen gevolgen voor Hugo de Jonge... want de partijen in de regering vinden niet dat hij op hoeft te stappen. Het OM eist tot 20 jaar cel voor terreurverdachten uit Arnhem. Ze waren deel van een groep die twee jaar geleden werd veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in Nederland. Een van de verdachten die 13 jaar kreeg ging in hoger beroep, maar daarvan vindt het OM dat hij 20 jaar moet krijgen, omdat hij tijdens zijn arrestatie op de politie probeerde te schieten. Morgen kan je niet bij de Gal en Gal terecht om drank in te kopen. Zo'n 100 winkels blijven morgen de hele dag dicht. Werknemers van de slijterij zijn boos omdat zij een hoger loon willen, maar dat zit er voorlopig nog niet in. Volgens de FNV gaan de winkels volgende week zelfs twee dagen dicht. In een vakantiepark in Brabant hebben ze een primeur te pakken, een waterglijbaan met een looping erin. Het is niet voor bange mensen, want je stapt in een lanceercabine en dan opent er een luik onder je voeten voor een vrije val van 10 meter. Daarna komt de looping. Om het veilig te houden zijn er wel eisen. Je moet boven de 12 zijn en minimaal 45 kilo wegen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze vast komt te zitten in de glijbaan. We willen eigenlijk gewoon dat iedereen de glijbaan haalt en door deze kilogrammen aan te houden gaan we ervan uit dat iedereen hem gewoon haalt.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 eens een keer gaan beginnen... ...want uh, Altered FM is niet een radioprogramma alleen... ...maar ook onstage. En ik uh, heb dit uh, toch wel een beetje op mijn verlanglijstje staan... ...om deze jongens eens een keer een half uur uh, te hebben. Ergens gewoon in Zandwoord. Uh, ik maak me niet uit waar, het is een beetje een mooie ruime plaats. De Gumbo Kings. Ze komen uit Haarlem en Amsterdam, uh, deze bandleden. En uh, ze hebben een beetje muziek uh, wat geschoeid is op New Orleans... En ik verklap je alvast op dinsdagmorgen om half twaalf, rond half twaalf. Dan zit hij daarin, in dat onderdeel waar ik het net met Geert Loogman over had. In Jaapie's kaartnummer. Uh, dat uh, is dan het onderdeel waar ik dan mee uh, mag komen. Ik kijken of ik uh, deze uh, kan voordragen en met instemming kan wegkrijgen uh, bij die andere drie heren. Ik denk het wel hoor, want het, uh, dat is gewoon uh, lekkere vuige blues... Uh, Ah, er zit zo nou, vuig is het niet. Het is gewoon uh, slepende blues. Een beetje gelikt, uh, Haastel. Uh, changes somehow. We gaan in dit uur straks uh, praten met Jasper Schalks. Hij heeft ook weer een nieuw uh, materiaal uitgebracht, een nieuwe single. En die nieuwe single die ga je straks uh, horen. Maar daar vooraf gaat natuurlijk ook een telefonisch interview. En dat hebben we dan ook uh, daar staan. Uh, dus dat uh, krijg je straks. Maar we hebben natuurlijk ook uh, degene die we vorige week uh, hadden. En dat is Milou Mignon. Kijk, nu hebben we twee werkeloze uh, techneuten die binnenkomen. Dat is altijd wel heel erg leuk. Uh, vorige week uh, zei ik al Milou Mignon aan de telefoon. En ze heeft ook een single achtergelaten. En één keer in de zeven weken dropt ze dat. Want het is van een album die uh, dan officieel wordt gepresenteerd. En een van die singles die ze al heeft uh, vooruitgestuurd is dit nummer Lijstje. Allerzijds, Achterburg, woont een man, eens zijn hart sneller slaat door een linder. Je denkt nu waarschijnlijk dat zoiets niet kan, maar die man ziet geen enkele hinder. Zo vrij en zo klein, zo teer en zo fijn, dat vind je, zegt hij, niet op Tinder. Zie hoe ze knippert met haar dagbouw ogen Als zij heel even landt op de synagoge Oh neef. de man is toch verliefd, Maar zij heeft vleugels En hij heeft ze niet Heb jij zien vliegen, zie ze vliegen, zie ze vliegen Heb jij Zie ze vliegen, zie ze vliegen Omhuld door lavendel, oh de toilet een roodzwarte streep op zijn wangen Met onder zijn arm een schep net geklemd Gebrand om zijn liefste te wangen. Nooit eerder heeft die man als ze naar iemand van zijn aard verlangt Zie je hoe ze vladderboven rood verlichte straten Opstijgt om niet met die Engelsman te verpraten. praten Oh, jij niet, nee, de man is maar zijt vleugels En hij heeft ze niet Heb ja, jij, zie vliegen, zie ze vliegen, zie ze vliegen Ziet ze ze vliegen. Heb jij ze vliegen, ziet ze vliegen, ziet ze vliegen. Heb jij ze vliegen, ze vliegen, ze Tegenwoordig woont het meisje in een lijstje aan de muur, naast de deur op de WC. Jonge vrouw zoekt een nieuw avontuur, leest hij haar vooruit en een zee. Het duurt niet lang of verbleekt is haar kleur, hangt naast haar zijn nieuw brood, Teder aan geborgenheid wat iedere vrouw bevat. ja zelfs een vlinder zoet een rustplaats als de heeft hij nog eigenlijk min of meer een EP met uh, While I Was Asleep uitgebracht. Nu doet hij dat met dezelfde titel en is het een compleet album uh, geworden. Lucas Bateau. En uh, er zit ook nog een uh, mooi um, verband tussen Lucas Bateau en Jasper Schalks. Want ik had ze beide in één uh, donderdag. En dat was de donderdag voorafgaand aan de Grand Prix. Had ik ze toen aan de telefoon. Dus dat was ook een hectische uitzending uh, geweest. Uh, Waterside uh, hoorde je en daarvoor hoorde je Milou Mignon met het lijstje. Um, ik zei al, uh, Jasper Schalks uh, ga ik straks uh, spreken. Dat is de tweede J. Want ik heb uh, vanavond drie J's in uh, de uitzending. Uh, we hebben er eentje gehad, dat is uh, Gabriel den Leeuw van uh, Meadow Rose. Uh, straks dus Jasper Schalks. En aan het, uh, in het uh, derde uur nog Jeffy. Of beter bekend, Jesper Huisman. Nou dan heb je ze dus drie J's. En ik heb dat aangekondigd op uh, Facebook. En Niemand, geloof mij. Nou, het is toch echt werkelijk zo. Ik heb gewoon drie J's in de uitzending. Dus, uh, dus dit is, uh, dit, dit, ik kan er ook uh, alles van maken wat ik maar wil. Um, Den Haag. Want uh, Meda Rose uh, komt uit Den Haag. Want daar had ik het uh, over gehad met, uh, met Javier. Maar er is nog meer uh, uit Den Haag uh, afkomstig. Namelijk een duo Poison Lolly. Uh, ze zijn weer actief. En ze hebben ook weer een album uitgebracht. Kun je vinden op Bandcamp. En een van de singles die ze hebben uh, naar voren geschoven is uh, dit hele mooie nummer. Poison Lolly met Loft. Twee nummers achter elkaar, Poison met Poison Lolly bedoel ik, met Loft. En daarachter hoorde je Jasper Schalks met Dancing on a Wire. En uh, ik zei aan het begin van uh, dit uh, programma eigenlijk niet helemaal aan dit uh, programma... maar meer op de sociale media. Ik heb vanavond de drie J's en ik lieg daar niks aan. Want het is gewoon zo, ik had, in het eerste uur had ik Gabriel den Leo van Ma, uh, Meda Rose. Dat begint dus met een J. Straks krijg ik uh, uh, Jiffy, oftewel Jasper Huisman, nog aan de telefoon. En nu heb ik Jasper Schalks aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, de reden waarom ik uh, Dancing on a Wire heb uh, gedraaid... Uh, heeft natuurlijk uh, te maken met nieuw materiaal van jou. Uh, regelrecht ook een primeur, want uh, ik geloof dat niemand hem nog uh, gedraaid heeft. En wij mogen hem al uh, draaien vanavond ja klopt. Ja, je, je bent de eerste, ja. Officieel, morgen komt hij uit. Ja, um, voordat we het over die single gaan hebben, kan me herinneren dat het uh, vorig jaar ook nog een beetje spitsuur is uh, geweest. Ik uh, had uh, iets moeten doen met een met het programma en uh, ik haalde twee namen door elkaar. Uh, en toevallig uh, hebben jullie beide bedacht uh, om uh, nieuw materiaal te droppen. Lucas Bateau en jij. Dus vind ik ook wel oh, zo'n bizarre uh, bijkomstigheid. Even over jou, uh, want um, hoe ben jij eigenlijk uh, nog de pandemie doorgekomen? Uh, studerend voornamelijk ja. en uh, uh, inmiddels ook afgestudeerd en werkend. Ja. Uh, dus uh, op zich ben ik wel goed de pandemie doorgekomen, ja. Ja, heb je... ja. En ik vond het ergens ook wel lekker de afgelopen. Tenminste af en toe, zo'n, vooral die lockdowns in het begin, uh, gewoon een beetje thuis zitten, een beetje muziek schrijven en uh, dat, dat viel me ergens wel. Oh, dat, dat, nou ja, goed, je bent niet de enige in ieder geval. Ik weet dat er uh, meerdere zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, Aviva, bijvoorbeeld. die vond het ook een hele mooie uitkomst om maar uh, gewoon iets uh, te gaan doen. En dat heb jij ook gedaan in dat opzicht. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Um, ja want uh, voor de mensen die jou niet kennen, uh, het is Americana heb ik wel een beetje het uh, idee. Klopt dat? Ja, dat is uh, de omschrijving. Ja. Ja. Uh, uh, die belangstelling voor die muziek, hoe is dat ontstaan dan? Uh, dat is een, uh, een hele goede vraag. Um, ik denk dat dat uh, kwam omdat ik. Uh, nou, ik kocht mijn eerste CD toen ik 15 was. Dat uh, was een verzamel CD van Bob Dylan. Huh. En ik ben eigenlijk vanuit Bob Dylan steeds meer verder gegaan richting Van Zandt en, en John Prime en dergelijke. En toen ontdekte ik dat die muziekstijl blijkbaar Americana was. Huh. Um, of eigenlijk wat we later Amerikanen zijn gaan noemen. En uh, daar ben ik er steeds verder in gedoken. En vervolgens ook zelf die muziek gaan maken. En op die, op die manier gaan uh, schrijven. Ja, is het, het is uh, wat ik altijd gelezen heb erover. Een soort van storytelling of verhalen vertellen. Ja, ja, dat is wel wat het is. Ja, zeker. Dat is wel een kenmerk van, uh, van Amerikanen. Het is ook vaak muzikaal gezien niet al te ingewikkeld. Huh? Heel veel liedjes hebben niet eens een bridge. Heel veel songs uh, van mij hebben ook geen bridge. Het huh? is een complete Soms zelfs alleen maar coupletten. En dat is dan voldoende. Maar het gaat om het verhaal wat erin verteld wordt, inderdaad. Ja, wat, wat, wat trek jou aan in, uh, in verhalen? Uh, en, en hoe gebruik je dat dan? Um, ja, ik, ik weet dat zelf ook niet precies. Want ik hou ook heel erg van, van goede, sterke melodieën. Mm -hmm. um, maar ik vind ook wel veel, veel songs tegenwoordig, ook popmuziek die je op de radio hoort, um, ja, saai. En uh, textueel gezien dan. En, ja, er gebeurt gewoon niet zo heel veel in. Niet, niet interessant. Het is een beetje uh, ja, ik, dat je ja. eigenlijk een boek zit te lezen en dat je na twee ja. bladzijden eigenlijk al klaar bent met het boek en zegt van, joh, ja. ik breng hem terug naar de boekhandel. Of dat je al weet wat er gebeurt. Eigenlijk. Ook zoiets, ja. ja. En uh, nu, nu is dat, uh, moet ik eerlijk bekennen... in het liedje wat ik morgen uitbreng... is ook een vrij... Uh, <laughs> vrij standaard, rechtlijnig liedje. Dus uh, niet helemaal... Ja. Voor, uh, voor wat andere songs. Nee. Maar... Uh, ja, voor de rest hou ik wel van, van langere, ook verhalende nummers. Ja, uh, is, is dat dan uh, fijn als je dan bijvoorbeeld, uh, nou ja, laat ik je zeggen, bijvoorbeeld op een krukje zit met een gitaar en dat je dan uh, het werk kan spelen met daarbij het uh, verhaal erbij te vertellen? Is dat, is dat zoiets? Ja, eigenlijk wel. Oh. Ja, het is, het, is het kan gewoon heel kaal. Je hebt niet zo heel veel opsmut nodig bij, dit, uh, bij die stijl. Hm. En, en, dat, uh, en dat is natuurlijk wel, uh, wel zo prettig, denk ik. Want als je bijvoorbeeld iets uh, te vertellen hebt... Uh, dan kan je die, het, het publiek denk ik ook meenemen in, in dat verhaal. Dat is wel de bedoeling, ja, absoluut. Ja, uh, nou ja, goed. We, de pandemie is een beetje nou, echt over. We mogen weer zonder mondkapjes overal in. En uh, we hoeven die anderhalve meter, dat hebben we ook, uh, ook gehad. Uh, uh, staan er nog uh, wat uh, dingen op stapel voor jou? Nou, helemaal niks qua shows. nee. Het is, uh, ik heb een, uh, een volledig lege agenda. Mm -hmm. uh, dat, is, dat is wel erg jammer. Maar ik denk wel dat dat op een duur uh, goed gaat komen. Die single ja, die die komt eraan. En de plaat uh, begin juni staat hier nu. Mm -hmm. En uh, ja, is, we zijn ook een beetje op zoek naar een, een boeker voor mij momenteel. Mm -hmm. um, en dan gaat er wel weer meer gebeuren. Ik uh, zou bijna zeggen, uh, als je tijd hebt, kun je bijvoorbeeld uh, bij ons langskomen. Ja, dat is. Dus staan er de uitzending meteen even ja. gezegd. Maar buiten de uitzending om kunnen we het natuurlijk verder invullen. Ja, nee, dat lijkt me een uh, heel erg leuk idee. Ja, uh, want uh, kijk, als, als je dan toch uh, nog iets uh, wil, uh, wil gaan doen. Wij hebben alle ruimte. Dus, uh, dus ja, het, uh, en het uh, is dan ook een beetje jouw avond. En vorige week hebben we Vee gehad. Dat in het kader van 3 voor 12 noord holland Vloedgolf. Maar dit terzijde, dus het zou kunnen. Ik kom ik kom graag in elk nou, geval. Dat is, dat is dan bij deze dan even voorlopig afgesproken. Um, eerst even over Burying the hatchet, um, Heeft dat nog een nog een bepaalde lading? Uh, het gaat eigenlijk over een, een eerdere relatie. Hmm. Um, en waarbij ik het, uh, ja, het gevoel had dat eigenlijk elk gesprek of elke ontmoeting die we nog hadden, die leverde voornamelijk uh, moeilijkheden op. Hmm. En toen had ik heel erg de wens dat, dat het gewoon een keer zo zou zijn... dat we gewoon met elkaar als, als, als vrienden of neutraal met elkaar om zouden kunnen gaan... zonder allerlei gedoe. En daar gaat dat liedje over. Oké, okay. dan gaan we hem uh, draaien. Hier is uh, Jasper Schalks met Burning the Hatchet... Through much hassle, babe, I hope you understand. After all the fights we've had, I let go of your hand. There have passed too many things that stick into my throat. I carry all these memories, babe. It's a way too heavy load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 Technici even aan het schrikken maken. Volgende week hebben we Hanne die in de studio. En de week daarop komt deze man. Dat hebben we even net beklonken in een telefonisch gesprek. Buiten de uitzending om Jasper Schalks komt dus 21 april live bij ons spelen. Dus de komende twee donderdagen zijn ze weer in, in, in, ingevuld. Dat was Burning in the Hatchet van Jasper Schalks. Ook uit Noord-Holland, want uh, Jasper komt oorspronkelijk uh, gewoon uit West-Friesland. Uh, daar komt deze band nou net niet vandaan. Het scheelt niet veel hoor, want ze komen uit Alkmaar. En ze zijn de winnaars van de eerste voorronde van uh, de Rob hagda woord Jazekers, 3-Point Landing met De leap. Kijken of ik er uh, één complete single van kan maken, want het uh, zijn twee delen. No Return 1 en No Return 2. En die No Return 2 duurt uh, iets van 1 minuut 40 en de gewone single, de vocale versie... 3 minuut 24 uh, is van Ineroe en achter Ineroe schuilt Wouter Mol. Schijn onbekende in uh, de muziekland, want uh, hij heeft eerder Autoskin uh, uh, gedaan uh, met nog een paar mensen. En dit is het nieuwe project. Uh, de bedoeling is uh, dat er nog meer materiaal uh, binnenkort uh, gaat verschijnen. En dit is al vooruit uh, gestuurd in dat opzicht. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Jasper Schalks. Uh, met uh, uh, burying the hatchet. Uh, dat uh, was eigenlijk een beetje het, uh, het verhaal. Uh, hoewel, ik uh, geloof dat ik ook nog iets... Nee, de leap heb ik uh, gedraaid. Met uh, three-point landing. Die had ik daarvoor nog. Ja, dat uh, is als je gewoon de administratie niet helemaal op orde hebt. All Behaviors is van Hanna. En volgende week uh, komt ze naar de studio. En let even op dit nummer. Want er komt een auto voorbij rijden. Could save up some of the love that I'm giving them. I need it for myself. Could I hold your hand for a while tonight? Holy I'm homesick for somewhere I'll never be. Any place other than here. And it constantly haunts me. I know that it's all in my head. But that's the thing I'm scared of what my. Scared of what? Van Francis Alban Blake komt van het uh, album Passengers. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Old Behaviors van Hanne. Uh, die komt volgende week. Uh, daar, uh, voordat ik weer even weer ga naar Francis Alban Blake, even een verhaal over Hanne, want uh, die Old Behaviors, dat de hele EP, to the core, want dat is het uh, de EP die ze heeft uitgebracht, is uh, terug te vinden op onze website www.altfm.nl. Daar staat een heel verhaal over de EP van Hanne, uh, die heeft ze opgenomen in haar woonkamer. En dan komt het voor dat er ineens een uh, autootje voorbij uh, rijdt. Dus het is zoiets als Eddie van Helen, die op een gegeven moment zijn gitaarsolo inzet bij Beat It. En dat er dan iemand op de deur uh, klopt. Dat, uh, dat hoor je ook heel duidelijk uh, in dat nummer terug. Um, Francis Alban Blake dan. Uh, die heeft uh, ja, de albumrelease. We hebben het uh, geprobeerd om hem ja, min of meer uh, te laten verschijnen. Nou, hij is uh, wel verschenen. Maar meer in de vorm van gesproken woord. Hij uh, gaat een boodschap achtergelaten. Zoek mij. Uh, ja, je kunt me zoeken, maar ik komt toch niet. Zoiets was het eigenlijk in het uh, kort. En dat was een beetje het uh, verhaal. Um, we hebben er nog één uh, single die we nog uh, kunnen laten horen voor 9 uur. En dat is een, uh, van een beetje uit ook weer Den Haag. Hoofdzakelijk, dames, Ivy Fox en Trouble. Oh, oh, oh, oh. Or... NOS Nieuws van 9.